Stereo, we want you to feel this. Five, four, three, Time to start the weekend. 12 november zitten we alweer in het jaar 2010. Leuk dat je weer bent ingeschakeld op jouw CVM Zandvoort. Zie het in de house. Op Zandvoorts grootste dansvloer 106.9, 104.5. Ofwel, die fijne frequenties. Waar wij al 20 jaar in de eten zitten. Hey, lekkere plaat om mee af te trappen. Jazz Rose en Riva Star, deze twee die zijn heel goed bezig geweest in het jaar 2010. Start de weekend. Met natuurlijk een, een welbekende sample van Studio 45. En ja, wil je meer van dit soort fijne platen horen? Zorg dan dat je blijft ingeschakeld. Want ik zeg het al drie uur lang. Hete hits. En de allerheetste nieuwtjes. Want wat gaan wij vanavond behandelen? We hebben onder andere een nieuwtje over Armin van Buren. Wat gaat hij doen? We hebben ElectroNation met Sebastian Leger en Ida Ingberg. We gaan ook nog eventjes kijken wat er Midnight Freaks in Air ons gaat brengen. Beatlovers, wie weet komt daar de timetable ook nog wel voorbij. Natuurlijk, rond de klok van 10 voor 10. Hebben wij ook weer een hele fijne partyguide. Althans, dat hoop ik maar, want onze enige echte DJ Dion Sinti schuift zo meteen aan. En ja, je weet nooit welke te gekke feestjes hij deze week weer uit zijn kokertjes schudt. Natuurlijk! Gaan we ook eventjes kijken of er nog leuke tweets van alle bekende DJ's dan wel platenlabels uh, zijn. En ja, ik zei het al, heel veel fijne muziek. Maar wat dacht je van deze? Ricky Hill. Je hebt hem al menigmaal kunnen horen. Maar dit blijft toch mijn favoriete versie. Word again in de Cube Kuis remix! Tot 12 uur is dit, zie je het? Stay tuned! Volgens mij tegen de 12. Dus dat is inderdaad al een tijdje geleden. Wat gaat komen? De wereldtour van Armin van Buren. Hij begint bij BNN. Tijd om uit je plaat te gaan met onze eigen nummer 1. DJ van de wereld. Mr. Armin van Buren. Vanuit de jaarbeurs in Utrecht doet BNN live verslag van Armin Only 2010. Een show waarbij de DJ 9 uur non-stop achter de schuiven staat. Ja, je hebt waarschijnlijk en dan, uh, dan ben je gewoon op tijd geweest, want het is al lang uitverkocht. En ja, het uitverkochte optreden is de kick-off van zijn wereldtour... ...ter gelegenheid van het album Mirage, dat in september is uitgekomen. Tijdens dit audiovisuele spektakel zijn er gastoptredens van nationale en internationale artiesten... ...die aan het album meewerkten. Vanwege de komst van een special guest is de uitzending met twee uur verlengd... Armin Only 2010 is zaterdag 13 november van 12 tot kwart over 3 te zien bij BNN op Nederland 3. Armin mag zich met recht de koning van de draaitafels noemen. Dit jaar is hij door het toonaangevende Britse blad DJ Magazine voor de vierde keer achtereen verkozen tot werelds beste DJ. Armin heeft al zeven jaar lang elke dinsdagavond zijn eigen show in de Amnesia op Ibiza. Op vrijdagavond presenteert hij wekelijks het programma A State of Trends bij radiostation Slam FM. En Armin heeft samengewerkt met verschillende grootheden uit het vak en heeft inmiddels vier albums uitgebracht. Ik zeg gewoon, morgenavond inschakelen op Nederland 3. Vanaf 12 uur tot kwart over 3 bij BNN. Armin van Buren. Ja, lekker muziek. Dat kun je hier natuurlijk ook op jouw CFM Zandvoort horen... Want wat dacht je van deze plaat? Rovero! Wie kent hem niet? Samen met Death Effect heeft hij een fijne plaat gemaakt. In my bedroom. Heel goed. In my bedroom. Jordi Mir, natuurlijk. Op jouw CFM. Dit is hier. Totaal 12 uur. Hele fijne beat. Again, you was insane You will never get this night In about 10 years, you will say that was tight Loose up, lay down, close your eyes And let me blow your mind I know a place Where you should go I know a place Where you should go I know this place I know this place I know this place I know this place I know, place. I know a place Je denkt, ja, volgens mij ken ik deze plaat al. Inderdaad, hij is al een jaartje geleden uitgebracht. Maar dan alleen onder de naam Rovero. En wat denk je? een Leuk voor van Dead and Effect. En je krijgt deze knaller. Zal het ongetwijfeld leuk doen in de clubs. Wij gaan hem hier natuurlijk vaker draaien. Wij zien het. Where else, zouden we haar zeggen? Ja, weer tijd voor een leuk nieuwtje. I want you in my bedroom. Sebastian Leger en Ida Engberg zijn beide geen onbekenden van ElectroNation. Maar samen waren zij nog nooit op één avond te zien in onze hoofdstad. Deze primeur is dan ook voorbehouden aan de komende editie van ElectroNation, at clinch in de melkweg. Vrijdag 12 november, vanavond dus, zal Techno Geweld plaatsvinden van deze Zweedse schone en Franse, Franse badboy... Dit alles aangevuld door een van onze favoriete lokale helden en ElectroNation frontman Terry Toner. Sebastien Lachey begon in 1998 met produceren en remixen onder verschillende namen... ...en heeft hier een bijzondere cv aan overgehouden. De uit Frankrijk afkomstige DJ heeft remixes gemaakt voor een aantal van de meest pretentieuze labels ter wereld... ...waaronder Intec, Defected, Ovum en natuurlijk zijn eigen Mistakes Music... Inmiddels heeft hij een compleet eigen energieke sound ontwikkeld... die wordt gewaardeerd zowel door de doorgewinterde house-veteranen als de frisse techno kids. Met de onlangs genomen omslag naar de wat meer ritmisch georiënteerde tech-sounds... kan meneer Leger zich heden te dagen tot de absolute wereldtop rekenen in DJ- en producersland. Ook mevrouw Engberg is zeker geen onbekende voor Electronation te noemen... en al helemaal niet in de melkweg... Deze Zweedse schone weet moeiteloos de harten te stelen van het mannelijk geslacht... ...en tegelijkertijd de erkenning van vervente technoliefhebbers te verharen. We hiervoor zijn haar sterke releases, waaronder de onlangs uitgebrachte... hit Olds Nest op Adam Byers label True Na eindeloos op stap te zijn geweest en de wereld rond te hebben ge getoerd... ...met de Drumcoat Crew het strijd neer in Amsterdam... ...voor een avond gevuld met gevoelige techhouse en de nieuwste technoklappers... Terry Toner heeft het de laatste tijd weer een lekker druk. Wat na enkele hoog aangeschreven remixen gedaan te hebben... is zijn aandacht wat meer richting het draaien verschoven... en laat hij Amsterdam weer springen op zijn afsluitende sets. Deze keer zal hij echter openen... en dat zal gebeuren op gepaste knusse wijze in deze nu al koude novembermaand. Als Remedy tegen deze kille winter, wintermaanden heeft... ElectroNation dan ook al meteen de tweede clinch... In de planning staan. Vrijdag 10 december wordt de Melkweg het toneel van een nieuwe wintereditie van Electro Nation at Clinch. Met niemand minder dan Steven Batsin. Live en carryback. Maar tot die tijd kun je tot 12 november in de Melkweg terecht. in ieder geval alvast tegen de kou lekker schuilen. Ja, nog hebben we de timetable. Van 11 tot half 2 vind je Terry Toner. gevolgd door Ida Ingberg. Tot 3 uur en Sebastian Leger. Hij sluit af tot aan 5 uur. De voorverkoop. Ja, die is inmiddels al in volle gang geweest. 13 euro. En je weet het altijd. De door is mooi. Oftewel gewoon 15 euro. Tot zover. Deze hete nieuwtjes. Gauw door. Met deze hele vette plaat. Daniel Bovi. Roy Rox, Ricky Rivaro. Oftewel drie gro grote namen uit de zien. My Destiny. Maar ja, ik moet ah, zo ja. gek met al die wind en regen, ja, zeg. Ja, je, je wordt er niet vrolijk van. Nee. En uh, waar ik ook niet vrolijk voor, is op dit moment mijn internet. Uh, laat het weinig van zich horen. Ja, laat het internet uh, weinig van zich horen. Ja, ik zal niet de provider noemen, maar het is verschrikkelijk. Ah ja, het kan altijd erger, zeggen we dan. Hé, hey, maar ik heb een le leuk nieuwtje in ieder geval voor je meegenomen. Ja, jij hey, kon, maar, het op... ja, ik zie het hier, maar Halloween is toch al geweest? Dit is de 13-11, oftewel zondag. Ja, ik uh, kan er ook niks aan doen. Ja, maar en waar, he en maar waar hebben we het dan over? Midnight Freaks. Midnight Freaks in Air. De Midnight Freaks er van enthousiasme al weken door Air heen. Een van hun favoriete DJ's van dit moment komt namelijk op hun eigen feestje draaien. Edu Imbenon. Naast deze Spaanse held verwelkomen zij op 13 november, aanstaande zondag dus, de grote talenten van Squares Agency. Tom Ruig met een live set Roger Keresen en Thomas Lauren. Edu Ebernon is zonder twijfel een van de meest veelbelovende talentvolle artiesten... ...binnen de stroming van de nieuwe house van dit moment. De nog maar 21-jarige en uit Valencia afkomstige Inbernon... ...heeft dit jaar op nummer 1 in de Beatport Top 100 mogen staan... ...en alle dansvloeren van de wereld al op zijn kop mogen uh, zetten. Met zijn hit El Baile Alleman. Ook regelmatig gedraaid uh, tijdens mijn set... Hij krijgt dan ook support van vele grote artiesten als Marco Carola, Ricardo Villabos en Sebastian Leger. Op 13 november mag Edu Immanant zijn megatalent aan alle Midnight Freaks in Air bewijzen. De Amsterdam Squiz Agency is een van de jongste agencies uit de stad, maar heeft in korte tijd veel faam weten te verwerven. Met een uh, raster wat bestaat uit diverse en zeer getalenteerde artiesten. Op de 13e staan Tom Ruik live, Thomas Lauren en Roger Caressen op Midnight Freaks. Tom Ruik's tweede plaat op het Bang Bang label ligt in het kort in de schappen. Hij wordt gedraaid door Joris Vorn, Butch, Boris Werner, Deeptron en vele anderen. Op Midnight Freaks treedt hij live op, iets wat hij met veel succes voor het eerst deed op Welcome to the Future Festival deze zomer. De uit Nijmegen afkomstige Roger Caressen gooide begin dit jaar hoge ogen met zijn release op Darko-essers Wolfskaal label Zijn sound, door spek met house en techno, is ronduit dik te noemen. Thomas Lauwen opent de avond op gepaste wijze. Zijn debuutalbum komt eind dit jaar op zijn eigen Savoir-label uit en lijkt het zeer goed te gaan doen. Zijn geluid is gevoelig, maar altijd dansvloergericht. De Midnight Freaks zijn ook voor deze editie weer hard aan de slag geweest om te zorgen dat er. ...compleet omgetoverd zal worden in de verrassende wereld waar zij vandaan komen. Dit zal terug te zijn in een sprookjesachtig decor en verrassende acts. Samen met de muziek zal dit alles zorgen voor iedere keer weer een nieuwe beleving op zaterdagavond. Ja, ik moet er toch even op terugkomen... We zitten na natuurlijk, op de twaalfde alweer, Dennis. Hoe... Ja, ja, het gaat hard. Hoe kunnen we dat vergeten? Gisteren, al die kinderen met die uh, weggewaaide lampionnetjes, zei. Hey. Ja, ja. Nou, er is niemand, er heeft niemand uh, bij me aangebeld. Oh. Dus, uh, nou. Nee. Ik zag je al uh, met zo'n grote zak snoep ook binnenkomen. Onder je ene arm een bundel met flyers, de andere arm. Ja, ik denk uh, uh, zak Er komt snoep. toch niemand aan. Ik uh, neem het maar hier mee voor. Uh, hier, oh. al wat. Uh... Altijd lekker. Ja. Hey. Nou, morgen uh, komt ook uh, onze grote vriend het land in uh, zeilen. Ja, hartstikke leuk. Jij zit al voor de buis natuurlijk. Ja, nee, ik ga hier bij de, bij de pier staan. Als het maar goed gaat. Hey, tot zover! Dit nieuwtje over Midnight Freaks. En ja, lekkere muziek. Ik heb hem al een tijdje geleden gedraaid. Hij is een beetje. Uh, ja. freaky. Uh, hoe, hoe, hoe kun je Ezelsbrug het? Ezelsbruggetje. Nou, ja, freaky wil ik het niet echt noemen, Dennis. Ja, welke plaats zeg je dan? Esteban Calo! Het, het is een beetje fout die plaat, een Beetje plaat. fout, beetje zomers, ja. Laten we, we het gewoon ermissen. Dit is een plaat wat leuk is als je goed dronken bent. Nou, ik denk dat hij het ook wel gewoon leuk doet op op Ibiza. Want dit als was een... Als je dronken bent. Oké, okay, jij zin, als je dronken bent. Dit was een Ibiza knaller, wat zeg ik? Hij gaat nog steeds goed. Maar nu met een vokaal! E'Besto Baracalo versus Vincenzo Calea. En Luca Lento. Verkeren in Little Italy. Je wordt hier natuurlijk op stand voor het Dansvloer. Dit is Siet. -het. het is niet Fuciria, het is Ciria. Daarom moet je goed dronken zijn om wat uit te spreken. Yeah. Cause I think to get Saturday, Baba, lying when she's that she feels so funny. But I get on She would better to live to What I a I get better than the when she's walking with down the street. Cause I take yellow and she never get back to me. a Saturday, Baba, lying when she's that she feels so funny. But I get on a cheapo She would better. Was hij nou echt zo fout? Ja. ja, we gaan hem gewoon vaker draaien. Ik heb het al van de zomer gezegd. Hij, ik, hij is niet, hij is, uh, niet slecht. Hij, hij, is, hij is niet slecht, ik vind ik, hem ook ik, wel. Ik blijf zeggen, hij is leuk als je, in een, uh, als je een aardig slokje op hebt. Ja, of, of dat je hem gewoon uh, in de mix hoort natuurlijk. Ja. Hé, hey, maar zullen we gewoon even Twitter, tweets even, op beats gaan doen? Wij gewoon even lekker twitteren. En wat is er allemaal op de Twitch binnengekomen? DJ Chucky, die heeft net heel veel werk gedaan. In zijn uh, uh, slaap uh, overgeslagen. Voor zijn 2,5 uur rit naar de club. I'm rolling with MC Ambush. Oké, okay, nou heel benieuwd. Misschien uh, nieuwe producties op zijn laptop ofzo. Oké. Okay. Hé, hey, en uh, die G6, ken je dat nummer nou al? Ja, ik vind hem... Like, no, like, het like a zich... G6. Ik vind het verschrikkelijk. Van Far East Movement. Ik vind het verschrikkelijk. Jij vindt het niks. Nee. Maar Quintino, die heeft een hele leuke remix uh, ervan gemaakt. Als je hem nog niet gehoord hebt, dan moet je eventjes uh, naar zijn uh, Facebook ja. MySpace. Heb, huh? jij hem, heb jij hem gehoord? Ik heb hem gehoord. Ja, ik, ik vind het origineel wel knallen. Uh, en uh, ja. ja, het is eventjes net even wat anders. In Amerika staat hij op nummer 1, als ik het goed had. Dus, uh, maar ja, Quintino uh, die heeft er al een remix van gemaakt. Uh, DJ Roger Sanchez die heeft er ook al e eentje van gemaakt. Dus ik ben ja, heel benieuwd. Misschien, ik heb hem maar een paar keer op de radio gehoord. En toen had ik echt iets van, wat is dit? Maar uh, misschien moet ik hem nog eens een paar keer goed luisteren. En dan uh, gelijk DJ Roger Sanchez natuurlijk. Hij had, en uh, dan Far East Movement Together. Ja, ja, yeah, ja. Yeah. Die plaat die zou eigenlijk anders uh, heten. Yeah? Want het was eigenlijk uh, een sampletje van een uh, andere artiest wat er voor gebruikt is. Dus het is nu DJ Roger Sanchez en Far East Movement together. En binnenkort komt hij uit. Ik dacht dat die Far East Movement uh, die zangers waren, maar het is dus uh, een sample uh, van een oude plaat. Nou, dat is het ook, maar ik dacht dat het Far East ja, Movement Ja, ze zullen het was... misschien opnieuw ingezongen hebben. Nou, het was echt het oude stem wat je hoorde van uh, zo'n oude band. Ja, de B-52's. Ik kon er even niet op komen, maar de B-52's was het. Ja. Nou ja, en ze, ik, ja, ik hoorde op het uh, underground circuit over het celtlabel. Ja, dat het uh, toch wat lastiger was met het kleren uh, uh, van uh, alle rechten ervan. Yeah. Uh, Mix Smash Records, dat is de label van uh, Layback Luke. Zijn uh, nieuwe single, Time Bomb, is... Uh... Vandaag, uit, drie uur geleden, uitgekomen. Dus uh, hij roept op, get your copy now. Oké, okay, ik dacht dat hij heel uit was, joh. Ik, heb hem, uh, ik ga hem in mijn set draaien. Ga je uh, hem in je vanavond. set draaien? Ja, er komt een vokaalversie, want ik zag ook de... Die, uh, hoe heet die uit die vorige plaat? John Men Mendelssohn. Ja. Nou, die uh, zingt hem ook weer in, in Timebomb. Maar op dit moment is alleen nog de instrumental uh, uit. Ja, de promo die gaat al lang uh, uh, in het uh, promocircuit rond. Python World premiere, nieuw Afrojack tonight. Dus in zijn radioprogramma komt een nieuwe Afrojack uh, plaat uit. Ik, ik heb, ben, ik ik heb ik... geen idee wel, wat het is. Nou, we hebben hem uh, nog niet volgens mij gehoord uh, tijdens MCM Dance Event. Nou, ik heb wel plaat gehoord Dan denk ik, wat is dit? Dat, dat denk je, nee, het is geen Afrojack plaat. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dus zit er zitten toch wel sounds in wat van hem is. Oké. Okay. Uh, maar is het beter uh, wat, uh, wat, uh, wat het uh, was tijdens MCM Dance Event volgens jou? Of zeg je, nou... Ik moet heel eerlijk zijn, ik vond hem vorig jaar veel beter met uh, Kings of Aces. Want toen was ze ook Defected, was, uh, de, de, de artiesten van Defected waren er ook. Dus Norman Doree en Adi van der Swan. weet je, een beetje... Oh, nou, die was er dit jaar ook, maar net als Norman Doree, weet je, ook best wel een hele bekende Franse DJ. Ja, En uh... dus Chucky, weet je, toch een beetje de grotere namen. Ik wil niet zeggen dat de uh, line-up van dit jaar ook slecht was, maar een beetje minder vond ik het. Maar ik vond wel gaaf, bijvoorbeeld de shapeshifters, weet je, dat, is ook, uh, dat zijn ook uh, helden, dat. Maar die vond ik slecht draaien, eerlijk gezegd. Ja, gezicht. ja. Nou, wat ik heel erg vond uh, dit jaar, ze waren gek op mashups en uh, bootlegs van uh, dit jaar. Allemaal uh, onbekende nieuwe platen met vocalen uit iets heel bekends. Nou, oké. Okay. Maar dat pak ze slim aan, vind ik, want iedereen kent het en die gaan meteen, oh, weet je. En, uh... Handjes in de lucht. Ja. Hé, hey, maar door met de tweets. Ik heb hier nog een uh, tweet van Chucky. Als je de nieuwe Dirty Dutch Digital Volume 2 wil kopen. Ja, hij gaat in de voorverkoop op iTunes. En nu wel te verstaan in hoofdletters. Hey, heb jij er nog wel een leuke... Ja, yeah, Schizophrenics tegen Riva Star. Uh, nu, Eminem Samples Hathaway. What is love? What the, what the fuck? Lol, I ain't surprised anymore. Nee, dat ja, Ik heb hem gehoord, ik, eh, ik, ik, ik dacht echt, ik, ik denk echt, ik ga dit boycotten, ik moet dit boycotten. Die, die Eminem die heeft een hele R&B rap plaat gemaakt met samples van Hathaway, What is Love. Nou, dat is ten eerste een van de beste danceplaten uit de jaren negentig. En dan wordt er een echt een, een zo'n slechte R&B Remake plaat. van gemaakt. Nah, echt, ja, maar dit is je, toch je ook doen... met Too Unlimited TikTok? Ja, ja, ik vind dat zo slecht. Dit is echt gewoon. Dit is gewoon echt op. Over iemands. Echt lijkenpik is dat gewoon. Verzin zelf wat. Verzin wat goed. Nou, ja, en kijk, maakt niet uit als je wat gebruikt, maar gebruik het goed. Weet je, maak er niet wat slechts van. Dat vind nee. ik zo jammer. Kijk, over uh, remakes gesproken heb ik er eentje nu bij me. Heb jij een leuke remake? Ja, als het goed is, zit die al in de speler. Ja. Maar dat, dat komt ook al helemaal omdat we een mailtje binnenkregen van uh, onze. Maurice Mulder. Onze chef bij de technische dienst. Oeh. Hij zegt, draai even een leuk plaatje voor me. Heb je niks van de police? Nou, nah. la laten we die nou we, net we, hebben hier kunnen, zo. Wij kunnen gedachten lezen hier Ja, hij had mail mailtje van de week al gestuurd, dus ja. Nou ja, goed, uh, ik wist het niet. Dus ik denk, nou, ik, laat ik eens wat van de police meenemen. gewoon. Ik had, hem, ik... ik had hem ook in mijn koffer zitten. Maar dus hier, speciaal voor Mo, de police met Roxanne. In de Fonsorelli Red Light Remix. Natuurlijk op Zandvoort's grootste dansvloer. Dit is zie je tot aan 12 uur. Met zometeen rond de klok van 10 voor 10. The one and only. DJ Dion zit hier met de partyguide. Yes. En ja, hij noemt alle feestjes op. Maar wat dacht je vanuit 10, een uur lang? op in de mix. Gevolgd door, volgt. door elf, om 11 uur. DJ JK. Ook een uur lang. op in de mix. Zorg dat je me aanhoudt. Dit is Roxanne. Deze Roxanne van de police, speciaal voor onze Mo. hey Dennis, is het een beetje geluk met de partykite of uh... Nee. Nee? Ja, dat heb je wel eens dus met computers die een beetje vastlopen. Huh? Na nou, deze internet heb je toevallig dezelfde provider als ik, dus dat zegt al genoeg. Ik ook. Was dat hem? Hm? Nee, laat maar. Hé, hey, maar heb jij in ieder geval een leuk feestje in ieder nou, geval? ik heb er klaar. eentje. Heb met, je er eentje? Iets met piano's in de parnaval. Iets met piano's. Nou, ik zie een piano's. Weet je wat? We draaien gewoon eventjes één plaatje. Ja, doe er maar nog even eentje. Doe, doe we gewoon even één plaatje. Even de nieuwe... De nieuwe... Doe maar even een nieuwe Cracker Salto. Een nieuwe Cracker Salto. Dat is een goeie, Die heb jij vast wel, hè? Cracker Salto featuring Chapelle. Oftewel, G-Rex nummer 43. We, we get high. Hij is gek op die zanger, hè? Want die had hij ook in uh, Your Friend. Ja. Gewoon een paar plaatjes tegelijkertijd opnemen. Ja. En de leukste uitzoeken. En dan gewoon verspreid, dat verspreiden over de jaren. En je hebt een leuke plaat. Ik zeg het al, Kregersalto of Joachim Chapel. Zo meteen. Jeroen? Na deze heb plaat. Je, heb je al je bongo's bij je? Ik heb mijn bongo's bij me, ze komen eraan. Music in me, ever since we began. This is the deal and I'm keeping on. Music in me, my sisters and brothers, no holding back, we are beloved. En dat was de nieuwe Gregor Salto. shooting Chapelle We High. Hier op jouw Sivem Zandvoort. En net is binnen nou wel uitgekomen ja, met ja, alle ja. feestjes. Het is gelukt. Even kickstarten. Uh, even kickstarten. Kick nou, kik hem er maar in. Nou, ik begin in de Panama in Amsterdam. Vanavond. Van, tussen 10 en 4. Uh, 15 euro. Entree. En het de feest heet Crazy Pianos. Ik zie geen line-up. Helemaal niks, dus. Ik denk dat het iets met piano's is. Misschien dat Jan Veen uh... of Wiebi of uh... zijn opwachtingen doormaken. maken. En wat gaan we dan doen Dennis? Nou, Waar gaan dat... we heen? Nou, deze kunnen we nooit uh, ontbreken aan onze partyguide. Onze vriend van de show, Framebusters in de Escape. Tussen 11 en 5, morgen, uh, 15 euro voor verkoop. Line-up Raimundo versus Frederik Abbas, Costa on Sax en Vika Kova. En dan gaan we naar de Sand in Amsterdam met Lockdown. Volgens mij heb ik nu net een hardcore uh, feest gepakt. Ja, maar maakt niks uit. No, wij, maakt zijn, wij zijn een objectief. Wij zijn van alle markten thuis. Wij zijn ontzettend objectief. Maar goed, uh, het heet Lockdown in de Sand in Amsterdam Tussen tien, uh, van 10 tot 7. Uh, prijs is €24,50. Uh, dresscode. Geen uh, voetbalkleding. Nee, wat anders wordt het rellen. Ja, ja, uiteraard. Helaas. En het moet wel een feestje blijven. Muziekstijl is uh, hardcore. Dus uh, doe je gimpies maar aan. Je mixies. En je, en je aussies. Trek je aussies maar aan. Uh, nou, line-up. Outblast versus Mad Dog. Party Razor versus Theom. Simon Underground. Pri Predator vs Hell System. Base D vs. Placid K. Reza vs Masters of Noise. Virus versus Evolver. En MC The Mouth of Madness. Hey, ik ga gelijk een mailtje binnen. Want ja, je kunt ook mailen natuurlijk naar CFM. See it at CFMzandvoort.nl. Een mailtje van Kees. En Kees zegt. Hey, top aan dat er ook eens een keer een hardcore feest in de party agenda nou, staat. Ja. Nou, steken we in je zak. Ga maar door naar het feest. Nou, dan gaan we naar uh, Midnight Freaks, waar we het uh, zojuist over hadden. Het is dus uh, in Club Air van 11 tot 5, uh, georganiseerd door Radio 538, 15 euro entree. En de line-up is Thomas Lauren, Tom live, Edu Imbernon, de Spaanse held, en Roger Gerezen. Dat is morgen in Club Air. Mo morgen. Dan gaan we naar de fucking popqueers. Dat is uh, mijn laatste feestje. Dus uh, weinig uh, aanbod uh, dit weekend. Uh, in uh, de Jimmy Wool in Amsterdam. De prijs is uh, 12,50 euro. Muziekstijl Eclectic met line-up Yuki, uh, Diggum en Davy V. Tot zover de partykijt voor deze week. Volgende week weer meer. Nu gaan we gauw door. Naar Blank and Jones... People are still having sex. 2010. En ja, wat kun je zo meteen verwachten? Bij het tweede uur van Sears. It. Onze one and only ZKB your City. Een <tiple> uur lang. non stop. Live hier in the mix. Dit is Sears. The denouncement had absolutely no effect. Parents and counselors constantly scorned them. But people are still having sex and nothing seems to stop them. The fact that people are still having sex it's rather obvious it's just what one expects the evidence is all around that everyone in every town has had it one time or another in their life at this very moment people are still having sex in a downtown condo or a street in the projects although you can't see them or hear their breathing sounds someone in this world is having sex right now People are still having sex. People are still having sex. People are still having sex.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 We'll be right